Je ja, had mijn geld toch niet weer weg? Ik zoek een cent. Ik ben de melkboer nog een cent schuldig. Maar daar hoef je toch niet zo zaak van te maken? Waar ja, is geen zaak van? Ik wil er even van af. Nou, ik kom elk ogenblik één of twee centen tekort. ga je ze toch niet achterna dragen? Dan zou ik denken dat ik gek geworden was. Ja, jij misschien. Maar ik onthoud dat. En dan kan ik hem beter teruggeven. Nou, dat vind ik dan idioot. Misschien word je harder als het je elke keer overkomt. Maar zover ben ik nog lang niet. En hoeveel centen heb je nou uit mijn portemonnee gehaald? Drie. Drie? En wat moet ik dan als ze mij straks om een cent vragen? Dan krijg je die twee wel terug. Nee, hou ze nou maar. Dan heb je ze al genomen. Maar ik vind het idioot. Ja, het is idioot. Maar ik ben ook idioot natuurlijk. Kunnen we nu ook niet meteen even praten over dat uh, artikel van die priester? Goed. Haal het maar. Zou jij nu even over dat artikel van die priester kunnen praten? Daar was hier gisteren een bezoeker. Die wilde dat ik 300 fotocopieën voor maakte. Ik heb dat beloofd, maar achteraf vind ik dat toch wel een beetje te gek. Ja, dat is te gek, ja. de alleen dat Bart het daar niet mee eens is. Dat moeten we daar ook maar over praten. Kitske, ga zitten. Heb je die samenvatting daar en het rondzetbriefje? zijn uh, staat dus voor om dit artikel aan te kondigen. Ad steunt dat. Ik ben tegen. Bart heeft geen oordeel. Ik heb wel een oordeel. Ik wil alleen dat er over gediscussieerd wordt. Goed. Wat is je oordeel? Dat ik het onjuist acht dat bij de keuze van artikelen voor aankondiging kwaliteitsnormen worden gehanteerd. Ik ben van mening dat alles moet worden aangekondigd. Dat standpunt kennen we, je hebt het al een paar keer verdedigd. Maar het is alle keren met alle andere stemmen tegen verworpen, zodat het nu niet aan de orde is. Daar ben ik het dan niet mee eens. Dat is best mogelijk, maar het is de realiteit. Behalve jij is er niemand die dat praktisch geeft. En toch is het naar mijn mening het enig juiste standpunt. Ik kan zeggen maar het is niet aan de orde. Het is nu wel aan de orde. Als jullie niet op het standpunt stonden dat er kwaliteitsnormen dienen te worden aangelegd, dan zouden we nu deze discussie niet hebben. Maar we hebben deze discussie nu. We hebben met de grote Mogelijke meerderheid besloot om wel kwaliteitsnormen aan te leggen, we moeten dus beslissen over de kwaliteit. Dat kan ik niet. Je hebt dus geen oordeel. Ik heb wel een oordeel. Je legt me weer iets in de mond wat ik niet gezegd heb. Ik heb alleen geen oordeel over de kwaliteit. Goed, je hebt geen oordeel over de kwaliteit. Dan stel ik nu dus de kwaliteit aan de orde. Daar protesteer ik dus tegen. Dat kan, maar dat is geen reden om de kwaliteit niet aan de orde te stellen. Kort samengevat komt het er dus op neer dat deze man de opvatting van Freud dat duivelverscheidingen het product van een neurotische verbeelding zijn aanvecht. Zijn argument is dat ook gezonde personen verschijningen van de duivel kunnen hebben... ...omdat de staven beroept hij zich op de uitspraken van een aantal andere geestelijke die hij QQ betrouwbaar acht. Ik vind dat apenkool. Titskin. Ik ben het met Bart eens. Wat ben je met Bart eens? Dat dat stuk moet worden aangekondigd. Je vindt het geen apenkool? Dat weet ik niet. Maar waarom vind je dan dat het moet worden aangekondigd? Om toch? Dat is toch Gronings. Hoe doe je? Om toch? De moeder van een vriendje van me zei dat altijd... Die kwam uit chams weer. Dat weet ik niet, hoor. En jij, Ad? Uh, ik vind ook dat moet worden aangekondigd. Ik begrijp je niet. Die man beroept zich op priesters om te bewijzen dat de duivel echt bestaat. Dat is net zoiets als aan een dominee vragen of God bestaat. Ja, hoor. God bestaat, bewijs is geleverd. Dat is toch nonsens? Dat kun je toch niet serieus nemen? Ik neem het ook niet serieus. Maar ik vind het wel interessant dat iemand zoiets zegt. Als het van een marxist was geweest, dan zou het wel hebben aangekondigd. Maar nu het van een priester is, maak je ineens bezwaar. Je bedoelt dat boek van die Duitser over het boerenhuis? Dat zou ik niet hebben aangekondigd. Dat wil zeggen, als ik kwaliteitsnormen had moeten aanleggen, maar daar ben ik dus tegen. Maar Dat is een verdomd goed boek. En waarom? Omdat die man belangstelling heeft voor de invloed van de sociaal-economische omstandigheden op de cultuur. Als dat marxistisch is, dan ben ik ook een marxist. Zie je? En daar maak ik nu bezwaar tegen, want dat is niet objectief. Goed. Ik kan jullie niet overtuigen, 3 drie tegen één. Kondig het maar aan. Daar ben ik tegen. Niet als jij zelf ook niet overtuigd bent. Hiervan ben ik niet te overtuigen. Ik vind het onzin en dat blijf ik vinden. Dan moet je je veto uitspreken. Hm? Daar denk ik niet over. Ja, want jij hebt de verantwoordelijkheid. Ik denk er niet over. Voor zo'n kleinigheid ga ik mijn veto niet uitspreken. Ik vind het geen kleinigheid. Ik vind het van principieel belang. Het gaat erom of wij wel of geen kwaliteitsnormen aanleggen bij onze beslissingen. In dit geval gaat het daar niet om. Dan maak ik bezwaar tegen deze beslissing. Vind je dan dat dit artikel geen kwaliteit heeft? Dat zeg ik niet. Daar heb ik geen oordeel over. Dan is het in ieder geval twee tegen één, want Chitske en Ad vinden van wel. Dan wil ik toch wel dat je weet dat ik het daar dan niet mee eens ben. Dat weet ik dan. <laughs> ik stel voor om over te gaan naar het volgende probleem, dat van de 300 kopieën. Uh, Ad, Chitske, er ook bij zijn? Zouden we Manda en Joppa ook bij moeten halen? Ik hoef er niet bij te zijn. Laten we eerst maar eens met z'n drieën bespreken. Als het consequenties heeft, dan breng ik het wel in de vergadering. Goed? Ik kan mijn best. Ad. Uh, was hier dus gisteren een man die mij gevraagd heeft om een boek voor hem te fotocopiëren. Een boek van 300 bladzijden. Ik heb dat beloofd, maar achteraf vond ik dat eigenlijk te gek. Maar Bart is het daar, geloof ik, niet mee eens. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Ik vind dat als wij besloten hebben om de mensen die zich hier met een of ander verzoek vervoegen van dienst te zijn, dat we dan ook iedereen moeten helpen. Niet de een wel en de ander niet, dat is willekeur. Het ene verzoek is het andere niet. Dat maakt voor mij geen verschil. Alt, hoe lang zou je erover doen? Geen idee. Hoeveel van die kopieën maak je in één minuut? Twee. Ik wil het wel even proberen, hè. Nee, dat hoeft niet. L laten we zeggen twee. Uh, dat is uh, driehonderd... tweeënhalf uur. <laughs> Idioot! Ik ben wel eens twee dagen bezig geweest met een verzoek. Ik zie niet in waarom een ander dan geen tweeënhalf uur aan een verzoek zou kunnen besteden. Dat is een verzoek om inlichtingen. Dit is geen inlichting, dit is handenarbeid. Dan laat je het door een van de dames doen. Om wie het, doet. het gaat erom dat we verplicht zijn om inlichtingen te verschaffen en niet om fotocopieën te maken. Nu meneer Balk verboden heeft om bezoekers toestemming te geven gebruik te maken van ons fotocopieerapparaat... ...zijn wij verplicht om hen ten dienste te staan. Ik denk niet dat Balk deze consequentie heeft voorzien. Nou, dat weet ik niet of hij die heeft voorzien, maar ik vind dat wij bij het verlenen van service geen onderscheid mogen maken. Dan verlen ik liever helemaal geen service meer. Maar maakt toch altijd onderscheid. Aan een serieus verzoek besteed je toch meer aandacht dan een of andere flauwe cult? Dat geldt misschien voor jou, maar dat geldt niet voor mij. Ik besteed aan alle verzoeken... Zoeken evenveel aandacht. En dan zou ik zou het niet graag zien dat daarin verandering werd gebracht, want dan weet ik niet meer waar ik aan toe ben. Ik zal Balk vragen zijn beslissing te herzien. Als uw man 300 voor de kopieën wil hebben, dan moet hij ze zelf maar maken. Denk je dat het nodig is? Ik geloof niet dat iemand op het bureau zich van dat verbod iets aantrekt. Balk zelf ook niet. Ik wel. Je mag je me ook wel voorstellen om de prijs voor bezoekers te verhogen, want als ze hetzelfde moeten betalen als wij, dan zijn ze hier goedkoper uit dan op de bibliotheek. Hoeveel betaal je op de bibliotheek? Een kwartje. Weet je zoiets? Ik zou het wel graag toch niet weten? <laughs> Omdat jij nooit op de bibliotheek komt. Dat is waar. Beneven ben even op balk. De man beweert dat de grens van het Romeinse Rijk... 50 kilometer zuidelijker heeft gelegen dan tot nu toe is aangenomen. Een idioot. Ja, ja, geloof zo man toch niet... 50 kilometer zuidelijker, dat geloof je toch zelf niet? Jaap, we hadden gisteren een bezoeker. Die wilde 300 kopieën hebben. Wat doen we in zo'n geval? Weigeren. <lacht> dat kun je in jouw vak veroorloven. Niet ons kan dat niet. Wat wou je dan? Dat jij je verbod om die mensen hetzelfde te laten doen introk. Ga je gaan. <lacht> en wat betalen ze daar dan voor? Hetzelfde als wij, een dubbeltje per kopie. Dat is veel minder dan in de UB. Dat interesseert me niet. Maar het betekent wel dat als de mensen het in de gaten krijgen... dat we ze dan allemaal hier krijgen. Dan komen ze maar, dat is geen reden om de prijs te verhogen. Dat zou toch ook niet kunnen? Als de directeur dat beslist. De dat... prijs wordt niet verhoogd. Maar wanneer heeft dan volgens jou de Waal zijn huidige loop gekregen? Vrij recent, in ieder geval na 100. Er is zelfs iemand die denkt dat dat omstreeks 1100 gebeurd is. werk werken dan dan toch? Natuurlijk. Maar dat laatste stuk van de Waal is toch nieuwer? Daar hebben we het nu juist over. Oh ja. Dus u moet niet zeggen maar, u moet zeggen want. Ad, je kunt die man zelf zijn fotokopieën laten maken, maar Balk wil niet meer in rekening brengen. Nou, hij zal het toch wel niet doen als hij het zelf moet doen. Dat denk ik ook. Ik heb even met Tjitske gepraat, uh, maar zij is nu toch ook van oordeel dat er bij de beoordeling van artikelen beter geen kwaliteitsnormen kunnen worden aangelegd. Als jij nu ook van standpunt bent veranderd, dan kunnen we dat misschien op een volgende vergadering nog eens met z'n drieën aan de orde stellen. Ik weet niet of ik daar nu wel zo voor ben. Maar het voordeel zou toch zijn dat het discussies als vanmorgen dan zou vermijden, dat zou veel tijd besparen. Hmm. Dat is waar. Ik vind toch ook dat wij de plicht hebben om de lezers van ons tijdschrift objectief voor te lichten en niet zelf met het doen van hun keuze hun oordeel te beïnvloeden. Het is kloten hier, het is kloten hier, en ik voel meer rot, en ik puur meer rot. Als ik nog langer zo moest leven, dan was ik binnen het jaar kapot. Met koning. Met Heidi. Heidi. Nou, je begrijpt het toch wel, hè? Wat is ziek? Wat heeft hij? Hoofdpijn. Hoofdpijn. Dat zal er wel van het harde werken komen, hè? Dat, uh, dat weet ik niet, hoor. Erge hoofdpijn? Nou, behoorlijk. Hij kan haast niet uit zijn ogen kijken. Dat is rot. Weet je wat je dan doen moet? Dan moet je een ijszak voor hem maken. Dat doet Nicolien ook altijd. Een ijszak? Plastic zak met blokjes ijs erin. En dat weer in een tweede plastic zak. En dan in een washandje. Uh, en helpt dat. Het gaat er niet van over, maar zolang je die zak op je kop hebt, voel je minder. Brengen, maar ik zie het hem nog en niet doen. Laat het maar eens proberen. En wens een beterschap. Dank je. Altijd hoofdpen. Dat zal toch niet van die discussie zijn gisteren? Het zal wel van die lezing over het verhaalonderzoek zijn waar hij mee bezig is. Ik vind ook dat hij dat beter niet had kunnen aannemen. Ach, je kan niet altijd nee zeggen. Broodkeuren in de 16e eeuw. Heb jij nu ook de indruk dat er steeds meer Turken en Marokkanen komen? Ja, die indruk heb ik ook, ja. Denk jij nu dat die mensen hier gelukkig zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik ook niet. Ik vraag me wel eens af of ze zich ook ooit echt Nederlanders zullen gaan voelen. Misschien over honderd jaar. En dan nog. Het lijkt me toch heel erg om altijd in een vreemd land te moeten wonen. Ik moet niet dat denken... Brood 1572. <lacht> Alleen dat die deze watergeuzen nooit een begrip voor ze zullen worden. Begrijp jij dat nu van die rellen in Schiedam? Ja. Als ik zoiets zeg, dan wordt Nicolien heel boos. Die vindt dat racisme. Dat is aardig van Nicoline. <lacht> Je hoeft zoiets niet te begrijpen. Ik vond het ook heel aardig van die matroos van de Zuiderkruis, die geld is gaan inzamelen voor die turven. Maar je hebt niets gegeven. Nee, daarvoor vond ik het toch weer te vrijblijvend. Nicolien heeft honderd gulden gegeven. Dat vind ik ook heel aardig. Ja. Maar wat begrijp jij daar dan van? Die moet je natuurlijk wel in die mensen verplaatsen. Een van die Turken had een blanke jongen doodgestoken. Ik geloof het in ja. Dat begrijp ik wel. Die Turk voelde zich waarschijnlijk bedreigd. Maar dat die vrienden van die jongen zich toen ook weer bedreigd voelden... begrijp ik ook wel weer. Vroeger vochten wij ook tegen de jongens van het Notenplein, als een van ons op zijn gezicht hadden geslagen. Nee, ik geloof niet dat ik dat begrijp, dat de ene mens de andere doodsteekt. Ik vind dat je dat uit moet kunnen praten, als je een geschil hebt. Uitpraten heeft in zo'n geval geen zin. Met een tolksteker. Maar daarom vind ik ook dat die Turken zo snel mogelijk Nederlands zouden moeten leren. Zeg het maar eens tegen ze. Je denkt dat ze helemaal geen Nederlander willen worden? Tuurlijk niet. Ze voelen zich Turk. In hun hart hebben ze de pest aan ons. Van hen... Mogen we doodvallen? Oh, dat zou ik heel akelig vinden. Maar zo zijn toch alle mensen? Als je mij mijn de gang niet gaat, dan schoot ik ook iedereen dood. Behalve Nicolien dan. Nee, dat geloof ik niet. Ik zal het niet doen. Nee, dat denk ik ook niet. <laughs>